Het duel in de Jupiler League tussen Almere City, FC en NEC ligt stil. Supporters van de NEC braken in Almere door een hek, waardoor ze bij de fans van de thuisflip kwamen. Er ontstond zoveel onrust dat de scheidsrechter na een half uur spelen besloot dat beide teams voorlopig de kleedkamers moesten opzoeken. NEC is koploper in de Jupiler League. Het ploeg was kort voor het uitbreken van de onrust op 1-0 gekomen. Met winst is NEC verzekerd van de winst in de eerste periode.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 Roll up in the club and get shit cracking. Take your move of mine I'll answer all the prayers that your lips place Corrupt Bible lies I'll pull you in, let me pull you in so slow A new religion and a cult where we both cope I'll take you too far just to let go Turn off your mind This is the time Wallop in the club, wallop in the club, wallop in the club, wallop in the club, wallop in, in the club and get shit cracking. Get me with those laser beams Kom op! Welkom bij alweer een tweede uur van Seat op jouw 7 van Zandvoort En mocht je denken Wat gaat die Dion Sidney los? Me with those laser beams. Hij zit gewoon rustig in zijn stoel Hij zit gewoon rustig in zijn stoel Want Dat zeggen mensen ook al, ja, gelijk in verbinding met de studio Ja, iedereen kijkt live mee tegenwoordig Hallo luisteraars Hallo, uh, ja. Ja, er ging wat mis met een kabeltje, hè? Ja. Een kabeltje, een kabelbreukje dus voor dus, he, dus helaas geen set vanavond van DJ Dion City. Maar, oh, maar, maar, maar, maar, vriend van de show, Martin Garrix, die zegt, weet je wat? Ik neem het wel even over. Ik neem het over. Ik heb hier een hele lekkere uurmix voor jullie. Dus tot aan 11 uur, the one and only, Martin Garrix. Mogen we al zeggen dat hij de nummer 1 DJ wordt? Nou, het is nog niet zeker hoor. Is het nog niet zeker? Nee, ze, de, ze vermoeden het wel, maar het is nog niet zeker. Want de, het is ook echt twee partijen. De ene zegt niet, de andere zegt van wel. En wie zou het anders moeten worden? Ik weet de het niet. De nieuwe nummer 1 DJ van de wereld? Oh, mijn mening. Jouw mening? <laughs> Geen 1 uit de top 10. Kijk. Dan ga ik weer een beetje praten. Nee, dat is een eerlijke mening. Ten eerste, het heb... Pff. Ja, ik ben het EDM een beetje zat. Laat ik het zo zeggen. En Je merkt het ook in de muziekstijlen. Je merkt het echt terug in de muziekstijlen. Het is aan het veranderen weer. Zoals zeven jaar geleden van trance naar house. Van house naar het Swedish house-mafia EDM. Er komt wat meer kwaliteit weer in. Niet het constante ramp. Ja, mensen worden dat zat, volgens mij. En het is niet meer vernieuwend. Want, kijk... We zagen het met Sensation White al dit jaar. Ja. Mensen liepen gewoon weg, omdat het continu hetzelfde ja, was. Terwijl Chucky en Mr. White, weet je, die maakten het Was echt lekkere opwarmertje. Ja, en daarna kakt het in. En ja, ook... omdat er constant, het was alleen maar bam, bam, bam. Weet je, het lijkt wel uh, de Defcon <laughs> Def ja, White. Bijna, bijna wel. Maar ja, zou Martin Kerricks dan de nummer 1 worden? Ik, ik, ja, ik weet het niet. Ja, hij is heel populair op dit moment, weet je. En hij is... Ik gun het hem natuurlijk van harte hoor, deze jongen. Ik gun het iedereen, weet je, hij heeft er hard voor gewerkt. Maar het, ja, het is niet mijn smaak muziek meer. Het verandert altijd een beetje. Het gaat ups en downs alle kanten op. Ja. Maar hij zegt genoeg gepraat. We, we laten hem gewoon lekker draaien. The one and only Martin Garrix. Tot aan 11 uur, hierop zie je het in de mix. Oh. Jouw Sivam Zandvoort. Met in de mix... Martin Kerricks. Maar ook de klok van 11 uur. Hij komt eraan. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Mijn naam naam DJ JK. Samen met DJ Dion City. En Martin Kerricks in de mix. Was dit alweer? Twee uur lang zie je het op Jouw 7M Zandvoort. Blijf hem lekker hier. Op de 106.9 houden. 104.50 kan natuurlijk ook. Of kijk mee... Op ZFM Text TV. Ik zeg volgende week vrijdag 9 uur sharp. Zijn we weer bij je met Dion Sydney. En een goede kabel. En een hele kabel. Ik zeg doei! Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.